Even uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Minister Hoekstra van Financiën is erg tevreden... over het financiële noodpakket van 500 miljard euro... waar de 19 eurolanden landen het gisteravond over eens werden. ons Hoekstra kunnen ze met de miljarden heel veel doen... om de gezondheidszorg en het MKB te ondersteunen. Nederland en Italië, die lijnrecht tegenover elkaar stonden... hebben allebei water bij de wijn gedaan... en vinden beide dat ze gewonnen hebben. Zo is minister Hoekstra blij dat er geen eurobonds komen... De discussie over deze gemeenschappelijke Europese obligaties... waar Nederland veel op tegen is, wordt later gevoerd. In de Verenigde Staten worden nu dagelijks... meer dan 100.000 mensen getest op het coronavirus, heeft vicepresident Pence gezegd. Volgens president Trump zijn er nu meer dan 2 miljoen mensen in de VS getest. Hij zei ook dat er in zijn land wordt geëxperimenteerd... met 19 verschillende behandelingen voor het coronavirus. In Amerika zijn nu bijna 17.000 coronapatiënten overleden... Ruim 450.000 mensen zijn positief getest op het virus. Vooral de staat New York is hard geraakt. De Duitse politie controleert vandaag steekproefsgewijs... Nederlandse auto's in het grensgebied. Vanaf vandaag gelden in Duitsland strengere regels... om grensoverschrijdend verkeer tegen te gaan. Even tanken of boodschappen doen over de grens is nog wel toegestaan... maar langer weg blijven niet. Aan de Nederlandse kant probeert de Marachaussee Duitsers... zoveel mogelijk te ontmoedigen om deze kant op te komen. Door bureaucratie en zuinigheid loopt de inkoop van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen veel vertraging op. Daarvoor waarschuwen ziekenhuizen, brancheorganisaties en fabrikanten in de NRC. Ook de productie van mondkapjes in Nederland had al veel eerder kunnen beginnen, maar het duurde bijna twee weken voordat het ministerie van Volksgezondheid daarmee akkoord ging. Het weer, vanmiddag veel zon, maar ook wat bewolking. Het wordt 14 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Ook het weekend verloopt zondag en warm. In de loop van zondag ontstaan in het Binnenland wat buien met kans op onweer. Na het weekend wordt het een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 that you know and love so. Southern Nights, just as good even when closed your eyes. I apologize to anyone who can truly say that he has found Just beyond the eye it goes Running through your soul Like the stories told Send me Van De Lente